De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wordt beschuldigd van het verduisteren van EU-gelden. Zo staat volgens Franse media in een rapport van de Europese fraudewaakhond. Tienduizenden euro's die ze kreeg in haar tijd als europarlementariër... zouden onder meer naar promotiemateriaal en flessen wijn zijn gegaan voor haar eigen partijbijeenkomsten. Het Franse OM onderzoekt het rapport. Dat is al een maand oud, maar komt vlak voor de beslissende tweede ronde van de presidentsverkiezingen in het openbaar... Le Pen vindt daarom dat ze met opzet in diskrediet wordt gebracht. PSV heeft de KNVB-beker gewonnen. De club wist in de finale in de Kuip vanavond met 2-1 te winnen van Ajax. Lange tijd stond Ajax met 1-0 voor, dankzij Gravenberg. Maar vlak na de rust schoot PSV zich naar een 2-1-voorsprong. Die goals kwamen van Gutierrez en Gakpo. Het is de tiende keer dat PSV de beker wint.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 Um... Radio Show 1486. Dit uur zijn we begonnen met Halleluja van Leonard Cohen. In dit uur gaan we verder luisteren naar Ribond Schripsema, die al meer dan 30 jaar in de uitvaartverzorging werkt en dit jaar zijn pensioen gaat vieren. Ribond heeft in het vorige uur verteld hoe belangrijk muziek is tijdens de uitvaarten en ik heb er nog een vraag over. Denk je dat de muziek ook helpt bij het, uh, het rouwen eigenlijk... in het rouwproces, of deel uitmaakt van het rouwproces? Ik denk het wel, ik denk het wel. Ik denk dat uh, zonder muziek zou het niet, uh, zou het niet werken. Nee. Hè? Dus ik heb nog nooit een uitvaart gehad waar geen muziek bij was. Oh no, nee, oké. Okay. Huh. Uh, hoe eenvoudig en hoe bijzonder het ook was... maar er is altijd muziek bij... En het proces van het uitzoeken van de muziek... het voorbereiden van de, de uitvaart... Eh, dat is eigenlijk hetzelfde als het voorbereiden van een toespraak. Eh, dat, dat, dat hoort bij de emoties. Eh, het schrijven van, eh, van adressen op de, op de enveloppen van de rouwkaarten. Eh, het, het uitzoeken van tekst van de rouwkaarten. Het, het, het, het, de hele voorbereiding heeft allemaal met elkaar te maken. En muziek speelt daar een hele belangrijke rol in. Ja, ja. Zie je ook verschillen eigenlijk... in uh, de keuze van muziek... Uh, bij de culturen? Ja, dat... dat, dat, dat, dat kan haast niet anders. Hè? Als je... als de mensen... Uh, liefhebbers zijn... of hun cultuur is, is, is Frans Bauer en, en, en, en, uh, en dat soort... Uh, volksmuziek... Ja. dan komt dat bij de uitvaart ook naar voren. En dan, uh, dan, uh, dan is een, een nummer als uh, een, een trein naar Niemandsland... of uh, op Roosevelt of alle tranen... dat is dan voor die mensen heel erg uh, uh, aanspreekbaar. Ja. En, en, en weer anderen die, uh, die uh, willen graag Claudia de Brij horen... omdat die tekst zo mooi is. Of, of Gordon, uh, ja. omdat dat... ...hun heel erg aanspreekt. En als mensen van klassieke muziek houden... Ja, ...dan heb je ook bepaalde mooie klassieke muziekstukken... ...die je dan uh, tegenkomt. En dat kan heel somber zijn, maar dat kan ook heel vrolijk zijn. Ja, ja. Je Ook wel. de vierjarige tijden, ja. om als voorbeeld te noemen... ...wat de lente begint heel vrolijk. Maar even over die klassieke muziek... ...want ik zit te, be be te bedenken, de, bijvoorbeeld de requiem van Mozart... Ja. Nou, dat duurt geen vijf minuten. Nee. En, uh, maar, dat, maar ik denk niet dat je dat helemaal laat draaien. Uh, nou, uh, weet je... Uh, je moet het zo zien dat die muziek uh, spreekt voor zich. Dat is voor die mensen heel belangrijk. Ik weet niet wanneer ik hem kan stoppen. Nee, dat lijkt me ook heel lastig. Ja, dat ja. is eigenlijk hetzelfde als dat ik jou als, als spreker... op een gegeven moment zeg van nou, dan moet je stoppen. Ja, ja. De muziek spreekt... En, en men is in gedachten men, men heeft daar gevoelens bij uh, ik ben niet uh, ja, door de jaren heen heb ik dan de klassieke muziek wel leren kennen maar ik ben geen kenner van klassieke muziek maar ik weet wel dat ik uh, heb geleerd dat je mu muziek niet moet afbreken nee want daar doe je de muziek te tekort ja. ook al duurt het tien uh, minuten ja, ja. Ja, een heel simpel voorbeeld... dat kent iedereen, is de Bolero. Ja, ja. Hij komt nog wel eens voor. oh ja? Aha. Heb je hem dan aan het eind... Maar die staat met op, het uitlopen, dan, dan heb je er geen last van. Maar het is ook wel eens dat het in het midden is. En dan is het 13 minuten. Ja. Maar die kun je... moet je mij zeggen, wanneer ik hem moet afbreken... die kun je niet afbreken, want nee, nee, het nee. bouwt helemaal op. Ja, ja. Naar een bepaalde... climax. Ja. En dat moet je gewoon ook... dan laten horen, ook al duurt het 10 minuten. Dan moet je zorgen dat je... Ja, alle tijd voldoende is. Ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja. ja maar het uh, is grappig dat je de Bolero noemt, want dat, uh, ja, die heeft toch eigenlijk de, de, ook een beetje de reputatie van een licht erotische muziek. Dat is in de uitvaart. Dus, uh, ja, uh, uh, het, zo, uh, ja nu, nu noem je uh, dingen. <laughs> ja. het, mensen hebben uh, met de Bolero verschillende uh, herinneringen, emoties en dat ja. soort zaken. En niet alleen maar erotisch, maar waar, waarom mag het er niet bij zijn? En ik weet het zeker. Maar praat ik over de uitvaartverzorging in Nederland. En dan blijkt dat heel veel mag. Eigenlijk mogen heel veel bij een uitvaart. Alles mag? Nou ja, alles. Maar wel, ja? wel heel veel. Dat is jouw beperking. Oh, ja, dat is waar. Ja. ja, want als ik dan zeg van nou, ik ga hetbengen met mensen, dan zeg je nou, zou je dat wel doen? Ja. ja maar dat is hetzelfde als dat, dat je een bepaald muziekstuk. Nou, laten we Marco Borsato noemen. Ja. Als mensen dat willen horen. Ja. Wie ben ik dan om het niet te dragen. Ja, en om daar een oordeel over te geven of het wel of niet goed is? Ja, ja, ja. ja. Maar je had het over aula tijd. Dat is, uh, ja, een uitvaart is natuurlijk ook aan tijd gebonden. Dat Helaas is, wel, ja. ja, ja. dus uh, je hebt geen uren de tijd en, uh, wat, wat staat er eigenlijk voor een uurtje? Nou, het, is, het is natuurlijk best lastig om als je in het begin gesprek moet je de tijden gaan vastleggen en dan is er nog geen programma voor. Uh, de aula-dienst voor de muziek en dat soort zaken. Dus dan weet je mensen ook niet hoeveel tijd ze kunnen besteden. Het, uh, de basis in de crematoria is twee keer drie kwartier. Dus een drie kwartier voor de aula en drie kwartier voor de koffiekamer. Oh, okay. mm. <coughs> Sommige crematoria kan dat een beetje schuiven. Dan loop je met de aula wat uit, dan moet je de koffiekamer wat korter doen. Uh, maar je kan het ook gewoon een kwartier, per kwartier bijboeken. Mm. Alleen moet je dat van tevoren doen. Ja. Dat kan niet na afloop, want... Nee, dan... Zij boeken ook de volgende er weer achteraan ja, natuurlijk. Dat is eenmaal... Uh, commercieel gezien moet je dat wel even zo bepalen. Dus voor mij is het altijd uh, de kunst om goed uh, uit te horen... wat men voor wensen heeft. Ja. Uh, uh, komt, er een, komt er een geestelijke voorganger uh, in, uh, in beeld... dan moet je al gauw rekenen dat die al sowieso drie kwartier nodig heeft. Oh ja, de geestelijke. Uh, uh, ja, die hebben dan toch een, een, een, een bijbeltekst uh, ja, over, ja. Uh, en een preek. En, uh, en als je dan ook nog sprekers hebt, ja, dan ben je wel een uurtje zoet. Ja. Uh, dus dat moet je wel van tevoren weten. En dan ook even van tevoren proberen uit te vinden. Van, uh, hoe ziet u de uitvaart? Uh, muziekstukken, sprekers. Ja. Nou ja, raar, nou, dat zal niet zoveel zijn. De kleinkinderen willen een gedichtje doen. En uh, ik wil een stuk over mijn moeder dan kun je met drie kwartier wel uit de voeten. Ja. En dan moet je ook zeggen tegen de mensen... als u het programma gaat samenstellen... dan houden we rekening mee dat we drie kwartier hebben. En we mm. kunnen niet langer. Nee. Ja. De, die beperking heb je dan. Ja. Het voordeel is dat als mensen bij ons in het uitvaartcentrum... doen, doen we ook heel veel uh, diensten. En daar zeggen we soms wel eens gekscherend... we hebben geen tijd. Dan zeggen we, we hebben gewoon een, een dagdeel. En als jij een uur over de, de bijeenkomst doet... en je doet een uur over de nazit. Oké, prima. Die ruimte hebben we dan. Ja, ja. Nog, gelukkig. Ja. We boeken dan ook niks ervoor of erachter. Ja. En um, ja, ik zit even te denken... die, die, die coronatijd heeft... Wat, uh, had dat ook een enorme impact op, uh, op jullie bedrijf? Nou, zeker weten... Uh, we hebben natuurlijk enorm veel beperkingen gehad. Ja. <coughs> Buiten dan het feit dat, dat, we, dat we. Veel meer uitvaart. Niet hadden. ziek moesten worden. Ook dat en, ja. en meer uitvaart hadden. Maar ook meer. Uh, nou ja, ten eerste al uh, afstand van, met bespreken. Ik heb, uh, ik heb een paar keer uh, telefonisch een, een, een aanraam moeten doen. Een, een bespreking voor een uitvaart. Ja, dat is. Dat is voor mij uh, was dat een ramp. Ik, uh, mijn collega's die waren er iets makkelijker in. Maar ja. ik, ik heb het uh, beperkt tot drie keer. Uh, en, uh, en via Zoom werd het ook nog wel gedaan. En de groepen waren kleiner. Ja, ja inderdaad. Uh, ja. En, uh, en er was meer. Dus ze moesten veel meer uh, schakelen. En de uh,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 I did it my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 a shy way Oh no Oh no Not me I did it Tijd was ook hard werken voor de mensen in de uitvaartverzorging... vanwege de oversterfte en natuurlijk ook ziekte bij hunzelf. Toch was het niet allemaal kommer en kwel. Riemond Schripsma maar hierover. Nou, er zijn ook voordelen uitgekomen, laat ik dat, uh, laat ik dat ook noemen. Uh, de kleine groepen uh, werd enorm gewaardeerd. Oh? Uh, het was meer persoonlijk. Je zocht ze zelf je naast hen uit... En er waren, kijk, in het verleden was het natuurlijk, als iemand overleed, als een vrienden... kennis van het bedrijf, wat ook iedereen kwam er aan toe. Ja. De familie had daar niks mee, maar ze stonden wel in de rij te condoleren en dat soort zaken. Prima, dat was toen. Nu hebben we dan kleine groepen. Sommigen die zeiden van nou via livestream kunnen mensen meekijken. Ja. Ja. Dus dan is er zijn ze er toch bij, maar ook op afstand. Dat livestream meekijken, dat is uit die coronatijd dat voortgekomen? Is uit de coronatijd, okay. ja, dat is uit de coronatijd voortgekomen. En dat is uh, heel actueel. Zelfs de crematoria zijn er al helemaal op ingespeeld... dat ze hun eigen systeem hebben. Oké, okay, snel. Wij moesten gewoon uh, amateurs in... of jongens die net begonnen met een bedrijfje... inhuren, die dan met hun hele apparatuur... naar ons toe kwamen om, uh, om die uitzending te verzorgen. Ja, ja. Ehm... Um, en die kleine groepen, ja, dat was dan informeler. Je hoefde niet meer in een rijtje te, te staan. Je hoefde niet meer in een soort karreevorm in een, in een zaal te zitten. De zalen werden kleiner. Het werd veel persoonlijker. Hm. En, en na afloop zeiden mensen, dit is toch wel heel erg fijn. Ja, ja. En nu, nu de corona een beetje aan het overgaan is en we weer gewoon vrij zijn... zijn er toch wel heel regelmatig mensen die zeggen... nou, we doen het toch maar in besloten kring Ja, ja. Bijzonder, hè? Dat, ja, ja. ja, ja. ja. Het... En dan krijg je ook een hele andere beleving van ja. uh, uitwaarden. En het, soms is het ook wel eens lastig om de oudere garden... Uh, uh, om hun gedachten om te zetten. Dat het niet meer traditioneel gaat met een dienst in aula. en de koffiekamer. Ja. Uh, maar dat we gewoon uh, in de koffiekamer de kist neerzetten, allemaal een kopje koffie... Oh. en lekker met elkaar even kletsen, alsof je gewoon thuis bent. Ja. Even een momentje voor of een toespraakje of een, een, het glas heffen... en dan nog even een glaasje drinken met elkaar. En dan breng je de, de kist naar de auto en de auto rijdt naar het crematorium. Oh, oké. Okay. Dus dat, dat is allemaal veel losser en veel informeler. Men, ja. men waardeert dat wel heel erg. Ja, ja oké. Okay. Bijzonder, ja. Uh, de roept dat ook nog extra emoties op eigenlijk als het intiemer en kleiner is. Ik kan me voorstellen dat iemand uh, ja, dat, dat, dat het ook emotioneler kan nou, zijn. Het, het, het, hetgene wat je, wat je wat er gebeurt is dat uh, er geen belemmeringen meer zijn. Ja precies. Omdat er geen vreemden meer ja. zijn. dus ja, Je hoeft kan niet zich groot wat, te houden. Men kan zich wat makkelijker geven. Ja. ja. En uh, en dat, dat, dat vind ik het wel een, een, een mooie ontwikkeling. Ja. Ja, die grote kerels die, die dan gewoon toch even zich laten gaan en dat ze elkaar kunnen ondersteunen zonder dat ze daar last van hebben. Ja, ja, ja. Ja, dan is er ook geen livestream of wat dan ook bij, maar dan die informele bijeenkomsten, dat, dat heeft echt wel een, een heel veel impact. Zie je dat ook echt, ja, je, je zei het al een beetje denk ik, maar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 Het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen. Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee? Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten.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 met Riemond Schripsma praat ik over de toekomst van de uitvaartverzorging. Hoe zie je sowieso de toekomst van de uitvaart? Um, nou, in ieder geval... Uh, in de, inor, uh, de, de, de grote verandering is dat het heel erg persoonlijk wordt. Dus de personificering is heel belangrijk. Dus, uh, eigen keuzes van alle zaken. Hè? De, de keuzes van de auto qua kleur, qua uitvoering, qua dingen. de Keuzes van de kisten, keuzes van muziek, keuzes van... Uh, cremeren, begraven. Uh, ja, maar Ribot, daar uh, heb ik niet zoveel zin in hoor, om daar allemaal over na te denken. Wat kan mij die auto nou schelen? En een, uh, een gewone blanke houten kist vind ik ook wel voldoende. Ja, maar, maar, maar, maar dus... dat is jouw persoonlijke uh, gevoel. Ja. Dat, dat gaat steeds meer spelen. Ja. Als je, als maar er zijn spelen, wel en... mensen die daarover na willen denken. Jazeker, oh. steeds meer. Oh ja? Ja hoor. Oh. En, en, en als je ook ziet wat we nu aan... aan uh, aan materiaal hebben. Ik had vroeger had ik een, een, een rouwkaart, dat heb ik altijd zelf gemaakt... op kantoor. En dan hadden we een rauwkaartenboek... en daar hadden we tien voorbeelden in. Ja. Een witte, een, een crème eentje met een randje, eentje zonder randje. En, en dat was het dan. En met WordPerfect of met Word... Uh, uh, gingen we dan de tekst erop zetten... En dan uh, deden we dat op een printer. En dan, zo maakten we rouwkaarten. Nu heb ik een rouwkaartenboek. Dat is ongeveer uh, twee centimeter dik. Met, uh, met 300 voorbeelden. Zo. Met, uh, met, met foto's, met beeldenissen, met, met, uh, met randjes, met dingen. Helemaal. En als je dan denkt, van, ik heb iedere keer dezelfde. Nee, dan heb ik ook nog steeds iedere keer een ander. En dan willen ze daar ook nog van afwijken. Ja. Om het persoonlijk te maken. Een eigen foto erop. Of... Een foto van de achtertuin of van de, van de vakantiegebied. Of van de persoon zelf. Uh, de, de kisten. Uh, je, hebt, je hebt van allerlei soorten hout. Ja. Het spuinplaat gaat er helemaal uit vanwege de milieugebeuren. Uh, Riet ja, ja. uh, rieten manden. Uh, een doe doek uh, op een plank. Uh, vind uh, ik ook uh, wel wat. Ja, dus steeds meer. Uh, dat mensen een idee zien. Of er de markt komt met ideeën. De markt. De markt. Ik word, uh, krijg, elke dag krijg ik mailtjes van uh, nieuwe, nieuwe bedrijfjes of oh ja. mensen die iets hebben uitgevonden. En, nou, wat je net zegt, zo'n zo, zo, zo waarde of doeken. Dan nou, heeft iemand weer een mooie waarde gevonden, uitgevonden. Okay. Of een, de kistenfabriek heeft weer een, een ander soort hout of een andere vorm. Hmm. En wat we vroeger hadden, we uh, 20 kisten in voorraad staan. Het is nu niet meer van toepassing. Nu is het gewoon van wat wil je hebben? Nou, zoek even wat uit. En, dat wordt gebracht. Kijk, wat jij zegt, van de, doe maar gewoon een eenvoudige lichte houten kist... en uh, een zwarte rouwauto. Dat is nog wel veel gebruikelijk. Maar er is ook heel veel veranderd daarin. Mm. En, wil, en, en, en ja, dat is een mooie ontwikkeling. Want ja. dan kom je weer bij dat persoonlijke. En dan kom je weer bij die emoties die je dan kan uiten... Uh, in, in in in in the in the uitvoering we we'll meet again. Don't know where don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. saw me go Is Lied We Meet Again. We gaan verder praten met Riemond over het voorbereiden van je eigen uitvaart. Wat, wat, wat kan je de mensen eigenlijk aanraden van? Uh, bereid je erop voor, eigenlijk op je eigen uitvaart, is dat, is dat uh, wenselijk? Nou, dat zou ik zeker wel doen. Uh, het is, het is uh, wel meer gangbaar. Vroeger werd er niet over gesproken, werd alles weggestopt en dan, daar praat hij niet over. Kinderen hebben nog wel wat moeite met hun ouders als ze slecht worden om, om, om daar nog iets uit te halen. Maar we hebben ook een hele, een hele verandering in dat we nu één vaste medewerker hebben die alleen maar met mensen in gesprek is om een wilsbeschikking op te stellen. Hmm. En die gaat dan naar de, op, op afspraak naar de mensen toe. En bespreekt de uitvaart zoals het nu op dit moment zou zijn. En die schrijft die wensen allemaal op. Rekent uit wat de kosten op het ogenblik zijn. En geeft dan advies. Oh, okay. ja, maakt dan een, een wilsbeschikkingbrief. En geeft advies van, nou, het gaat ongeveer zoveel kosten. Je kunt dat in een depot storten. Waardoor het later gewoon voor de uitvaart uh, beschikbaar is. Oh, ja. Je kunt een verzekering afsluiten. Maar voor oudere mensen is dat vaak... Kostbaar. Dus uh, je, je hebt wel wat geld gespaard voor later. Maar ja, als je, als je heel veel geld op je bankrekening hebt staan... en je weet eigenlijk niet hoeveel je nodig hebt voor je uitvaart... dan kun je ook niks anders ermee doen. Nee, dat is waar. Dus dan kun je zeggen, van nou, uh, de uitvaart kost op dit moment 7000 euro... Kan ik. De gemiddelde? De gemiddelde. De gemiddelde. Nou, ik noem even zoiets. Hè, dat je maar verspreidt. wat is het, een re reële bedrag? Ja, dat is, zit tussen de 6.000 en de 7.000 euro op het ja. ogenblik. En dan praat ik dus alleen over een crematie of een algemeen graf. Ja, ja. Cre cremeren is toch goedkoper? Cremeren staat ongeveer gelijk aan een algemeen graf. Oh. Maar als je een huurgraf, dus een familiegraf wil hebben... Ja, dan ben je veel meer kwijt. Ja, ja, ja, ja. Dat is gemiddeld zo tussen de 4.000 en 5.000 euro voor 20 jaar. Ja, ja. Dus dat zijn best wel bedragen. Maar gewoon een, een basisuitvaart zit rond de 7000 euro. Ja, ja. En dan adviseer je de mensen om dat in een depot te storten... waardoor ze dat geld vrijmaken. En de rest van hun geld kunnen ze dan nog mooie dingen doen. Zonder ja. dat ze zich zorgen maken over hun uitvaart. En dan is het ook besproken. Dan is er een kopie van in, de, in, de, in, de, in, in, in het dossier van de familie en bij ons... En is er gebeurt er plotseling wat. Dan kunnen de kinderen of de andere nabestaanden ons bellen. En zeggen van, nou, er is een wilsbeschikking. Uh, we willen graag de jullie te gaan regelen. En dan ja. hebben we ook wat houvast. Ja, dan weten we ook een beetje wat de, de, de, degene in kwestie dus uh, graag gewild zou hebben. Ja. En uh, dat is uitgezocht dan tot en met de muziek? Nou, zo ver gaan we niet altijd. We geven wel advies. Kijk, het gaat meer om de... de, de regeling Van alle zaken die gedeeld moeten worden. En muziek en, en, en uh, het programma van de sprekers en, uh, en het uitzoeken van de rouwkaart, dat, dat uh, komt dan later wel. Ja, ja, ja. Maar de, de meeste vragen, of de eerste vraag die ik altijd stel, waar ik ook kom, wil je begraven of wil je cremeren? Ja. En daar is al heel vaak. Uh, onduidelijkheid over. Ja. Ja, ja, mijn moeder wilde wel begraven worden. Nee hoor, ik heb laatst met haar gesproken. Ze wil ik Dus dan Lekker gesprekken. Dan, dan, dan, dan begint het al moeilijker. Ja, ja, ja. Ja. Ik, had, ik heb ooit eens een, een, een man gekend... en die had zelfs zijn eigen... Uh, zijn eigen kaart al helemaal uh, gemaakt. En, uh, want de dokter zei dat hij dood zou gaan... Uh, ik geloof dat hij nog steeds leeft. Ja, dus, ja, ja, ja. <laughs> nou ja, kijk, dat, dat soort dingen is natuurlijk prachtig als dat, als dat er is. In het verleden hebben we ook wel gehad... echt heel erg in het verleden dat mensen gewoon hun kist al In de schuur hadden liggen. Ja, mijn oom Piet in... mijn heeft zijn eigen kist getimmerd. Ja. Ja. Of er lagen gewoon zes planken. Ja, ik denk dat... niet dat hij te til is trouwens, maar... want oom Piet, die alles heel zwaar eh, materiaal. Hè. Ja, ja. <laughs> nou ja, dat, dat, dat, dat gebeurt dus ook. Ja. Eh, Vorige week toevallig heb ik nog een, een collega geholpen met een uitvaart. En die, die kleinzoon, die, had, die was de meubelmaker. En die had voor zijn, voor zijn opa dus een, een hele mooie kist gemaakt. Ja, ja. Ja. Maar hele mooie kisthoek, dat is toch altijd zes planken. Ja, maar als, uh, als een klein zoon meubelmaker is, dan uh, wordt het mooi gepolit gepolitoerd. De, de, de, de hoeken zijn mooi in, uh, in verstek. Oh ja, ja, en, en, en, en, ja, ja. Ingelegd met, uh, met twee soorten hout. En uh, toch even iets andere vorm, andere grepen. Ja, dat, hmm. En dat is dan uh, ook... Nou, maar persoonlijke kan niet natuurlijk. Ja. Heel mooie en juist vakman uh, smult daarvan. Uh, van, uh... Ja, ik vind dat mooi. Ja. ja. Kon ik nog maar bij je zijn. Kon ik nog maar even met je delen. Wat zo. Even bij je zijn. Riemond schript ze maar over trends in de uitvaart. Eh, de, nog even nog die trend hè. Van uh, je had het over natuurbegraafplaats. Uh, ja. En in doeken. De, uh, um, hoe, hoe gaat dat? Uh, want dat, ik denk niet dat... We, de, veel mensen daar uh, wat over weten. Hè. Nou, we zijn uh, uh, zeven jaar geleden zijn we begonnen in uh, Koerdijk, uh, in uh, Geesmerambacht. Net zoiets als hier in de buurt Spaarwoude. Ja. Daar hebben we twee boerenlanderijen -boeren -lander gekocht. En die zijn helemaal omge omgebouwd met, met graafmachines. Er zijn nu vijvers gekomen, er zijn heuvels gekomen. De, de grond is helemaal bewerkt. Er is kinderspeelplaats, er is een hondenuitlaatplek. En voor de rest is het een heel mooi natuurgebied geworden... ...aansluitend op uh, Geesmerambacht. Dat heet dan Geesmerloo. En uh, dus als je er zo aankomt rijden... ...dan uh, ziet dat er niet uit als een begraafplaats. Nee. Maar een mooi uh, natuurgebied. Uh, mensen kunnen dan daar... Uh, ...een plek aanwijzen. Waar dat ook is. die niet op een rijtje af of wat dan ook. Mag ik daar begraven worden? Dan worden dan de GPS-codes... Uh, ...coördinaten worden dan uh, bepaald. En dan wordt dat gereserveerd... of gelijk gebruikt om te begraven. Ja. Dat zijn graven voor onbepaalde tijd. Dus er wordt nooit meer uh, aangekomen. En uh, dat zijn uh, in principe persoonsgraven. Als je een tweepersoonsgraaf wil hebben... kan je het daarnaast uh, ook reserveren. Uh, in principe begraven in een ecologische kist. Dus die uh, afbreekbaar is. Ja. Uh, en ook uh, zorgen dat je niet, uh, geen synthetische kleding uh, draagt en, ja, uh, en dat soort zaken. Geen schoenen. Alles, uh, moet, kunnen alles vergaan. Moet, moet kunnen vergaan. Ja. En dan hebben we daar uh, ook een, een aula, maar alleen is dat gewoon een schuur. Een schuur? <laughs> ja. Nou ja, bijpassend bij de, ja, ja, de, dus de oude boerenschuur die ze gemoderniseerd. Ah, Oké, okay, ja. En daar heb je een heel mooie, uh, mooie gelegenheid om afscheid te nemen. Ja. En eventueel later nog even wat, uh, wat te drinken. En dat is niet uh, een kopje thee of zo. Maar dan kan je ook gewoon elke catering krijgen wat je wil. Maar kan iedereen dan. Kan de familie het graf dan al, ooit, ooit nog terugvinden? Ja, want je krijgt de, de GPS-coördinaten. En als je die in je telefoon uh, intoetst, dan kun je er zo naartoe lopen. En, oh, okay. en anders loopt iemand van. Uh, van uh, van het kantoor met je mee. Oh ja. Maar dan komt dus geen, geen steentje, nee. helemaal niks? Nee, dat, uh, je hebt, uh, als de begrafenis er is geweest, dan is het even veertien dagen dat er een, een hoopje hand op ligt. Ja, en, tuurlijk. Uh, en dan, uh, dan gras en, en dan verdrust het gewoon gras. Ja. En je mag dan uh, een, uh, een boomschijf uh, erop leggen. Oh, oh, dat wel. En met een naam erin gegraveerd. En die boomschijf die, uh, is met een paar jaar vergaan. Ja, ja, ja. En dat graf dat klinkt in. En dan uh, is het weer gewoon gras. Ja, de ja. zoden worden er weer opgelegd. En dan kan je het niet meer terugvinden. eigenlijk ja. Dus als je daar loopt te wandelen. Dan heb je geen idee dat je daar op een laat nee, wandelt. Nee precies. Uh, is, uh, gaan we zoiets krijgen ook in, in deze uh, regio? Nou, Vijf huizen zijn er We, ook, zijn, we zijn er hard mee bezig om, uh, om in de Arnhem meer ook een uh, natuurbegraafplaats uh, op te zetten. Wat hebben we bij Vijf Huizen dan? Daar ligt toch ook een, iets van een uh, natuurbegraafplaats? Nee, dat is meer een, een, een, een urnenbos. Oh, urnenbos. En okay. daar kun je dus een, een boom uh, adapteren en daaronder de boom wordt dan de as uh, Oh, op die manier. Uh, ja, ja, ja, ja. En. Um, voor de rest zijn er in, in, hier in de heel Noord-Holland en Zuid-Holland geen natuurbegraafplaatsen. Oh. De meeste zijn in het oosten van het land. Maar oh. nou, we zijn wel bezig om in de Armen Meer ook iets op te starten. Alleen er is net als in, in de Kudijk heel veel weerstand. Oh, voor wie? Van wie? Van omwonenden en van oh. de gemeente. Oh. Wat dus voordat je alle vergunningen klaar hebt en zo, dan, dan gaat het wel een paar jaar overheen. Het laatste gesprek met Riemond Schripsema. Uh, Riemond, uh, we gaan uh, naar het einde van dit uh, programma. Uh, ik ben eigenlijk nog even benieuwd naar jouw... Uh, in de 32 jaar, 33 jaar dat je uitvaartverzorger bent geweest... jouw jou kippenvelmomenten. Uh, je dat echt het, de rillingen over je lijf liepen. Kan je dat nog herinneren? Uh, ja, ik, ik heb een paar heel bijzondere uitvaarten mogen verzorgen. En het ene die me het meeste bijstaat is. Uh, de uitvaart van. Uh, van Gregory Holman. Die, uh, dat is die. Uh, die hongbaljongen. die uh, door zijn broer. om uh, het leven is gebracht? Ja, om het leven is gebracht. Ja, het, het was een heel moeilijk verhaal. Maar in ieder geval. De, die broers die, uh, die waren samen. En uh, toen hebben we een uitvaart gedaan. In, uh, op Westerveld. met. Uh, 12, 1300 man. Zo. En allemaal uh, met een rood petje op. Hm. En uh, daar hebben we... een heel bijzondere bijeenkomst gehouden... van half uur. Met, uh, met vrienden, met sportmensen, uh, met familie. En uiteindelijk hebben we hem naar, uh, naar het graf gedragen... met, uh, met zijn vrienden. En dan uh, moet je je voorstellen dat uh, je weet... waar de, de crematieaula staat. Ja. Die hebben we gebruikt omdat die de grootste was. Ja. Uh, daar konden 800 mannen in en 300 man buiten staan. Zo. En toen hebben we hem gedragen naar de andere kant. Naar, achter de parkeerterrein, zeg maar, bij de hoofdingang. En daar hebben zijn vrienden dan, uh, hem gedragen en daar hebben we hem begraven. En uh, daar heb ik verschillende emotionele momenten gehad. Ik had uh, ontzettend goed contact met, uh, met zijn moeder en met uh, zijn zusjes. En uh, ja, ik, ik was zelf ook uh, wel een, be een, een beetje enthousiast uh, over de, de honkbalwereld. Ja. Ik ging altijd naar de honkbalweek in, uh, in Haarlem. Verder had ik niet zo heel veel met honkbal. Maar de honkbalweek was altijd wel heel bijzonders. Ja, ja, ja. En uh, daar, uh, daar kwam ik natuurlijk ook heel veel mensen tegen die ik ook bij de ja. uitvaart tegen. Ja, ja. Hoe ga je dan naar huis? Uh, toen het klaar was, was ik uh, opgelucht... Dat, dat, ik was er best wel een, een week lang heel intensief mee bezig geweest. Ja. Je staat echt heel gespannen over alles wat goed gaat. het is allemaal goed gegaan. En dan uh, ben je tevreden. Dan ben je uh, voldaan. Maar, van, uh, van, maar dood op. Van ja, van, ja, dood ja. op. Je maar dood ja. Op. Ja. Weet je, ik doe, ik doe al mijn uitvaarten. Of ze nou met twee mensen zijn of met, de, met duizend man. doe ik met mijn emotie. Ja. Ik kan het niet zonder emoties. Ik moet... Uh, ik moet mijn eigen gevoel in een werk kunnen leggen. En als ik dat heb en het is afgelopen, dan sluit ik het ook heel goed af. En dan ja, ja. ga ik weer door naar de volgende. Ja, ja precies. Want er is maar... altijd een volgende. Ja, het is ja. altijd mijn werk. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. When you are, geluisterd naar het interview wat ik had met Riemond Schripsema over de uitvaart. Het terugluisteren kan via de website peacefulradio.info Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En we sluiten af met de second walls van André Rieu. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.